Uh, valt, maar geeft de bal door aan Snijder. Snijder naar Avelay is een slechte bal. Waardoor de Hongaren kunnen overnemen en Sneijder een sprongetje maar van jammer dat het niet lukt. Maar het lukte echt niet. En Lazar en Pinter verdedigen uit. Het gemak waarmee het uh, Nederlands Elftal als het de bal heeft speelt, straalt nu wel heel erg af op de ploeg. Omdat het, zoals een paar keer gezegd nu, wel te laconiek wordt af en toe. Je krijgt bijna het gevoel dat het Nederlands Elftal straks zegt, we schieten hem zelf even een eigen doel. Dan hebben we het weer spannend. Dan vinden wij het ook leuker. Zo komt het een beetje over. Rudolf mag nu wel heel ver komen. Nou komt er gelijk maken. Rudolf schiet uit een moeilijke hoek. Overigens in de handen van Vorm. Die applaus krijgt. De doelman van FC Utrecht. En dan maar snel uitrolt. Over Utrecht gesproken naar Ibrahim Affelai. Utrecht ervan geboorte uiteraard. En zo heeft het NEL zelf dat de bal weer terug speelt. prikje opnieuw van de Hongaren. En nogmaals de... Hoop eigenlijk uitgesproken vanaf onze positie hier op de tribune. Dat uh, met een tempoverstelling van het Nederlandse elftal van laten we zeggen een minuut of vijf de wedstrijd op slot kan worden gedraaid. En dan is Oranje echt een veilige haven. Ja, een slechte bal van Kuit, waardoor uh, Van de Wiel niet aangespeeld kan worden. Dan is het snijder die gaat doorjagen op Fulop die de bal ver naar voren knalt. Waar uh, Priskin moet proberen het wel te winnen. Gaat hij dat winnen? Nee want uh, Pieters zit daar goed bij. Maar Pieters uh, is dan te laconiek waardoor Priskin toch op 16 meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld het bezit heeft. En de uh, bal op de middag van het veld richting Gera en uh, Pinter kan geven. Pinter naar uh, Rudolf. Rudolf uh, dan niet helemaal naar de linkerkant, maar naar Vados. En Vados uh, wilde eigenlijk de bal naar Lasco spelen. Doet dat niet. En dan speelt de bal dan naar de rechterkant. Maar de combinatie met Rudolf ja, die gaat niet goed. Met Gera was het overigens. En dan is er het balbezit voor Pieters. En wordt Nederland een beetje opgejaagd. En denkt de jongen, nou, ik vind alles prima. Ik maak gewoon even een kapbeweging. Geef richting Matthijs en Matthijs naar Snijder En Snijder uh, zal ongetwijfeld iets leuks gaan doen. Want hij geeft de bal richting Van de Vaart. Van de vaart naar de rechterkant van Persie. Aanname is behoorlijk tussen twee mannen in. krijgt dan toch vrij veel moeite met een tackle van de tweede man. Nou hebben de Hongaren even de bal. Maar een uitstekende sliding van Van de vaart. zorgt ervoor dat die bal weer snel voor het Nederlands elftal is. Dribbeltje van Affelaai met Van Persie dichtbij. Aan de rechterkant is Kuit. Die krijgt nu de bal. Kuit. Ja. Ook dat ook niet heel geconcentreerd. Hij wil de bal aannemen. En eigenlijk in de aanname denkt hij. Als ik nou wegdraai met mijn lichaam. Meteen met de bal mee. Dan ben ik weg. Nou dat klopt wel. Maar als de zijlijn vrij dichtbij is. Dan ben je wel weg zonder bal. Ingooi voor de Hongaren dus. Na een klein half uur. Dertiende minuut van Persie. 1-0. Dat hebben we opgeschreven. Daaromheen toch wel 1-2. Behoorlijke kansen nog voor het Nederlands elftal Ook 1-2 kansjes voor de Hongaren. Maar dus geen goals meer. Het Nederlands elftal moet... Uh... Het publiek vermaken, dat willen wij eigenlijk. Ja, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Zijn iemand die hier volgens mij redelijk bekend is in Amsterdam Arena. En dat voordeel was het goede spel in Boedapest. Het nadeel is dat Nederland denkt het nu makkelijker te kunnen doen... dan je normaal gesproken zou doen in zo'n wedstrijd. Nu krijgt Kuiten een overtreding tegen zich gefloten, terecht. Want hij gaf een duwtje, zodat Fulop het balbezit heeft. Het was wel, trouwens wel aardig toen ik straks in de parkeergarage richting de perskamer ging. Toen stond daar iemand, uh, ontegenzeggelijk een Ajax-supporter. Die zei, morgen gehakt dag! En uh, ja, dat gaat dus morgen op de toekomst gebeuren wat Ajax betreft. En ik had eerlijk gezegd een beetje gehoopt op gehaktdag ook vanavond hier wat Nederland uh, Hongarije zou aandoen. Maar in dit tempo uh, krijg je weliswaar een, uh, een tartaartje, maar is het niet echt heel erg rauw. En wat dat betreft moet Nederland er toch iets meer aan gaan doen. zou het me niet verbazen. Als er straks ook drie jongens in gaan komen die er wel meer zin in hebben tussen aanhalingstekens. Een overtreding is er gemaakt ten opzichte van Heitinga. Die heeft even last van het hoofd. Het was geen ernstige overtreding overigens. Maar we spelen inmiddels bijna 31 minuten. De stand is 1-0. En ik kan me voorstellen dat de mensen die uh, het sprookje van Budapest op televisie hebben gezien, dat ze zoiets dachten van, het zal ook wel weer nu een leuke film worden. Maar die film is tot nu toe nog niet echt gezellig. Nee, een scène in de film van zo even is dat uh, de heer Tamas Priskin gewoon een elleboog in het gezicht van Heitinga zet. Dat heeft de scheidsrechter niet gezien, daar gaat wel een duel aan vooraf, maar ook Heitinga zegt, laat ik zeggen, niet onbetuigd laat. Maar gevloerd door een elleboog. En dus wel uh, met recht even naar de grond. Hij staat inmiddels weer heiting gaande. De wedstrijd is weer uh, in gang gezet. Als de diepe bal komt naar kuit aan de rechterkant van het veld. Die wordt in een luchtduel geklopt. Door de linkervleugelverdediger Laszko. De speler van Debrecen. De oude club dus ook. Van Balas Dujcak. Hongaren komen eruit via de rechterkant. Gera de aanvoerder. Dan komt ook de rechtsback mee. Lazar. Dat betekent dat Aflai de achtervolging moet inzetten. Dat doet hij. Lazar gaat dan bijna op de bal staan. En kan hem terugspelen naar Gera. Er komt een voorzet. Er wordt gekopt. Maar dat doet iemand voor Oranje. Namelijk Nigel de Jong. Zo is de bal weer weg. Hetzelfde beeld eigenlijk als in Boedapest wat de scoren betreft. Van Marwijk zal de mannen toch wel weer op hun donder geven in de rust. Tenzij het alweer 2-0 staat voor de rust. En dat het een beetje ontkracht wordt door de scorebordstand dan. Maar ja, die 1-0 is natuurlijk heel gering. Er hoeft maar iets geks te gebeuren. En eh, niemand heeft aan het scenario gedacht eh, dat je misschien hier wel eens punten zou gaan verspelen tegen de Hongaren. Het zit er ook niet in, maar met 1-0 weet je maar nooit. En het balbezit is voor de Hongaren die er steeds meer uitkomen, maar ook steeds onzorgvuldig blijken in datgene wat een counter zou moeten zijn. En Heitinga heeft inmiddels al de bal weer gekregen van vorm. Van de vaart, van de vaart naar de jong, alles staat stil hoor bij Oranje. Echt alles, alleen het te gaan. Die krijgt de bal nu niet, maar wel. Het is zoals een klein kind dat eigenlijk geen zin heeft in zwemles, dat denkt als ik nou... Zoveel energie in het zwemmen steek is net genoeg om te blijven drijven. Dat is eigenlijk een beetje wat Neon zelf dan nu doet. Namelijk genoeg om te weten dat je A voor staat, B de tegenstander van het lijf houdt. Want gevaarlijk worden de Hongaren niet. Dat voelt een speler van Oranje natuurlijk feilloos aan. Dat deze Hongaren niet tot veel meer in staat zijn dan dit. En dan weet je dat dit genoeg is om deze wedstrijd straks gewoon met drie punten af te sluiten. Van Persie. Kleine tempoverstelling, misschien. Van Persie krijgt een tikje. De bal gaat naar de zijkant. Naar, of naar het midden, naar Van de Vaart. Van der Vaart naar Snijder. Die loopt dan naar de linkerkant. Laat zich de bal even van de schoenen tikken. En dan kan Gira dus er waarmee mee vandoor. En komt er een counter van de Hongaren. Rudolf aan de rechterkant. In het centrum wacht Priskin. De spits. Rudolf nog altijd. Een schaar. Nog een schaar. Naar binnen trekkers. Nu wil schieten, moet met links. Nou wil hij hem voor Djudjak breed leggen. Op de rand van het slaggoedgebied. Maar gaat de bal daar meters achter. En zie ik zelfs op de monitor wat cynische. Grinnikjes van spelers van het Nederlands elftal. Dat zegt ook wel wat. Dat ze deze aanval van de Hongaren totaal zien mislukken. En daar oh. wat cynisch om lachen. Nou, volgende moment van lakoniek van Oranje. Jawel, van de vaart. Laat de bal ondersteunen. Het wordt gewoon vervelend. Uh, Nederland uh, begint dusdanig hotend voetballen. En zo tempeloos te voetballen. Dat uh, iedere vergelijking met Barcelona, waar men opeens over praat uh, na afgelopen vrijdag ongepast is, omdat uh, je dit toch heel weinig ziet van Barcelona. Er wordt Veteraan, toch altijd wel Ja, er wordt toch altijd wel geconcentreerd gezorgd dat men afstand neemt van de tegenstander, Alvorens men dat doet wat Nederland doet. Maar misschien komt het nu. Avalai, goede opening, snel. Geeft de bal naar Van Persie. Van Persie met de buitenkant naar uh, Kuit. Geeft de bal terug. Maar dan kan Sneijder er niet bij. Maar nu staat er opeens meer snelheid in. Dus gevaar. Is het uitverdedigen van de Hongaren wel of niet goed? Ja, redelijk. Rudolf kan erbij komen, maar uiteindelijk zit Van der Vaart erbij om te corrigeren. En via Pieters krijgt de captain van Oranje weer balbezit. En hij moet open naar de rechterkant, maar dat doet via via tussenstation Avalai. Snijder, Avalai, Snijder en dan naar de linkerkant. Het zou maar zo kunnen. Nee, bal gaat terug naar De Jong. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Nou ja, wat heet, nog 11 minuten. 1-0, de voorsprong voor het Nederlands al. De goal na 13 minuten al gemaakt door dus de man die nu aan de bal is van Persie komt vanaf de linkerkant, even kort een tweetje met van der Vaart, en dan 10 meter over de middenlijn de bal maar weer breed naar Avelaert. Waait het wel weer allemaal door elkaar heen. Avelaert neemt de bal ook schor gaan. Dat wordt alweer gecorrigeerd door de jong, geen tegenstander in de buurt bovendien. En dan breed naar Snijder. Snijder kijken en zoeken en openen Aan de linkerkant. Daar is uh, Pieters. Pieters kan de bal teruggeven naar van der Vaart. Van der Vaart, Snijder, weer van der Vaart, weer Snijder. Het is allemaal tik, tik, tik. Maar ze schiet eigenlijk geen meter op. Nu Pieters een paar stappen en opnieuw een een tweetje met van der Vaart. Weer Pieters. Laat het over aan van der Vaart. Weer lang balbezit voor het Nederlands elftal. Snijder aangespeeld, 30 meter van de goal. In één keer erin gespeeld naar Kuit. Moet hem meegeven aan de buitenkant. Dat lukt. Wie wil er een voorzet geven van de vaart? Zou dat dan kunnen? Bal gaat weer breed naar Snijder. We zijn nu aan de tikken om te tikken. Ja. Uh, maar misschien dat er nu wat ruimte komt bij Avalai. Avalai draait uh, naar zijn rechtervoet. En schiet aan de bal. En uh, vuil op, pakt hem uiteindelijk. Het was wel een aardige aanval. En het is wel leuk, uh, de tikken tikken. Maar je moet dan op een gegeven moment toch wel... ...het affinement naar voren zien te vinden. Avelay, die net schoot, uh, verdedigt nu mee op Gera, de hoogte van de middellijn. Heeft er een sprintje voor over gehad en via Lazard en Pinter is uh, het balbezit weer voor de Hongaren. Maar dan, dan zie je die Pinter ook denken van, ik heb die bal nog wel, maar ik heb werkelijk geen idee aan wie ik hem kwijt kan. Aangezien Lazard dat ook denkt, uh, geven ze de bal gewoon maar aan Van Persie, de hoogte van de middellijn. Dan kan Van Persie de bal tussen twee man doorkopen, uh, loopt tegen Lazard aan. En uiteindelijk uh, probeert Avelay erbij te komen, komen de Hongaren eruit... Van ligt nog, maar krabbelt inmiddels op. En de bal richting Duchak is helemaal gênant. Want die komt helemaal bij de cornervlag terecht. Sterker nog, die gaat over de achterlijn. Nee, het is... Uh... Ja, het is gewoon vervelend. Het is uh, geen leuke wedstrijd. En misschien dat je te veel hoopt en hoopt dat uh, de spelers van Nederland... in ieder geval voor de toeschouwers en de mensen die thuis zitten te kijken... nog een keer iets geweldigs op de mat kunnen leggen. Maar misschien dat ze na afloop gewoon zeggen... ja, zo kan het toch ook. We hoeven niet zoveel moeite te doen. En we pakken de drie punten. En toch moet je bij 1-0 blijven oppassen. Ja, zo is het. Daar komt Hongarije weer. Gera en Rudolf, 20 meter van het doel. Rudolf waait weer uit naar de rechterkant. Loopt dan om Pieters heen, wil een voorzet geven. Daar heeft Pieters dan toch net een been tegen gekregen. Ja, het is denk ik toch, Jack, wat ik net zei. Het is, uh, de een kan eigenlijk niet veel meer, Hongarije. En de ander doet net genoeg om te blijven drijven. En dat is het Nederland zelf thans. En nu en dan zie je wel dat er met een kleine tempoverstelling iets ontstaat. En dan kan je bijna ogenblikkelijk weer op het puntje van je stoel gaan zitten. Wel gaan ze maar drie minuten watertrappelen is al genoeg. Ja, dat lijkt me meer dan voldoende. Maar voorlopig gebeurt ook dat niet. Want is het eigenlijk oeverloos rondspelen, breed spelen, verlaai. Dat is er dan voor mijn gevoel nog wel één die wil. Het zal er ook mee te maken hebben dat uh, hij natuurlijk een van de mensen in het veld is. Die zeker niet zeker is van zijn plaats in dat uh, basiselftal en dus wel moet laten zien. Van de Vaart, wie weet, geldt dat voor hem ook wel hoewel. Na de wedstrijden die hij gespeeld heeft daar aan de zijde is van Van Bommel en nu van de Jong. Denk ik dat dat ook langzaam maar zeker in het hoofd van Van weer wel een blijvertje gaat worden. Ja, het is, uh, ik zit te denken aan... Uh... Aan die terminologie Barcelona. En dan denk ik, uh, als dat maar niet in de hoofden van die jongens gaat zitten. Dat ze denken dat ze veel beter zijn dan ze zijn. Ze zijn goed, maar ze moeten er wel voor werken. En dat uh, gaat misschien nu gebeuren met Van Persie. Van Persie geeft de bal richting Kuit. Kuit is in de 16 meter. Je kan gewoon blijven combineren tot in de 5 meter volgens mij tegen de Hongaren. Avalay, Avalay Kuyt. Kuit naar Sneijder. Allemaal nu drie meter buiten de 16. Van de Vaart is niemand aan de linkerkant. Dus moet er naar Sneijder gezocht worden. Sneijder tussen twee man in. Kijkt naar Avalai. Avalai rand 16. Moet gaan schieten. Gaat langs één man. Komt dan de tweede tegen. En die van En die verdedigt uit. En zo via Juhas kunnen de Hongaren gaan bouwen met Lasco. Lasco wordt opgejaagd door Kuit. Speelt de bal dan even naar de rechterkant van het veld. Waar het duo Lazar en Pinter nu de bal heeft gegeven aan Gera. Het zou misschien wel aardig zijn als de Hongaren gewoon 1-1 maken. Dan eh, krijgt het Nederlands helftal misschien weer het idee dat er wat moet gebeuren. Voorlopig is dat echt niet het geval. Maar voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat de Hongaren 1-1 gaan maken eerlijk gezegd. Lasko heeft de bal op een meter of 10 over de middellijn. Kan niet veel anders omdat hij tegen een oranje muur aankijkt dan de bal terug te spelen naar Juhas, Verdediger van Anderlecht dan via een omweg gaat de bal naar de rechterkant. Gera. En dan komt ook Lazar zich melden, de rechtervleugelverdediger. Terug naar Gera. Dat is aardig gespeeld van de Hongaren. Die nu bij de korte vlag aankomt. Vanaf de rechterkant de voorzet. Wordt weggekopt door Matthijssen. Moet Affelai de bal opvangen. Dat doet hij met het hoofd. Pieters nog met het hoofd. Dan Affelai weer. En dan kunnen we dribbelen met Affelai. Pinter heeft de achtervolging ingezet. Affelai bij een snelle. Pinter met een mislukte slijding. Tikt dan toch Affelai nog aan. En dan gaat er voor deze heer een gele kaart komen. De tweede gele kaart in deze wedstrijd. Adam Pinter van Zaragoza. ...vergrijpt zich aan een speler van Barcelona. Afvalaai schop oranje Vrijschop-Oranje, meter op 15 over de middellijn. Van der Vaart uh, zal de bal krijgen van Snijder. Of andersom. In ieder geval uh, deze twee heren staan bij de bal. Terwijl uh, Gira de aanvoerder, nog even staat te protesteren. Over die gele kaart gaat het balbezit ter hoogte van de middellijn van De Jong... ...richting Heitinga. Heitinga De Jong. En dan naar uh, Van der Vaart. Het zou zo lekker zijn als je gewoon op 2-0 staat... Voor de rust, dan is het gelopen, dan kan je doen wat je wil. En als je even gas geeft, dan ligt die tweede er ook in. Maar op een of andere manier is de diesel op, lijkt het. Want het is zo sloom. Met nu Heitinga, Matthijsen. Matthijsen dribbelt met de bal, kijkt. En dan is Snyder met een tempowisseling richting Van de Vaart. hakje. De vaart kan de bal niet onder controle houden. Pinter is ermee weg. Rudolf speelt de bal richting Gera uit de hoogte van de middenlijn. De Hongaren proberen nog het tempo te maken, maar missen de kwaliteit. Maar misschien komt dan toch een keer nog die tegentreffer. Rudolf bij de punt van het 16 meter gebied met Pieters voor zich. Nog steeds Rudolf lijkt buitenspel van Gera, wordt niet gegeven. Gera gaat de 16 meter in, geeft de bal naar Rudolf en die schiet de bal in de handen van vorm. Goede aanval van de Hongaarden. Het kan gewoon een goal zijn hoor. Als ja. Rudolf goed schiet in plaats van slecht, want dat doet hij. Recht in de handen met een relatief slap rolletje in de handen van Michel Form, dan is het gewoon een goal. Maar het is een prima aanval, maar het ook allemaal wel mag. Want jij zegt net terecht, voor mijn gevoel kunnen we combineren tot in de vijf meter van de Hongaren. Hier staat ook het Hongaarse elftal tot op zeven meter van de goal van Michel Form. Vrolijke mensen uit te kappen en te combineren. Ja, het vervelende is dat uh, het Nederland zelf elftal zo uitstaat van wat zijn wij ontzettend goed... En eh, dat is altijd vervelend om te zien. Tenzij je laat zien dat je heel erg goed bent. En er iets voor wil doen. Maar Nederland zelf al uh, kijkt heel gelaten zoals nu ook. Hoe de bal bij Gera komt. En die schiet de bal een paar meter naast het doel. Maar de Hongaren krijgen gewoon wat kansjes. Getuigen ook het feit dat Bert van Marwijk uh, weer van de bank afkomt. En het uh, ook op de bank natuurlijk heel vervelend is. Want hoe krijg je dit eruit? Hoe krijg je die sloomheid, die, die, die gelatenheid. Die wij kunnen toch geen deuk oplopen uh, mentaliteit. Hoe krijg je die eruit? Want het is best moeilijk. Dat is moeilijk te doorbreken. Want iedereen neemt de bal lekker aan. Het is allemaal lekker. Het is allemaal leuk. Maar het is niet gevaarlijk. En het is niet snel. Nu misschien. Aan de linkerkant van het veld. Met Van Persie. Van Persie. Dat is een goede actie. Krijgt meteen een doodschok. Zou eigenlijk ook gewoon een gele kaart moeten zijn. Ja natuurlijk. Maar de scheidsrechter doet dat niet. Zou dat dan een van de spelers zijn die al een gele kaart heeft? Dat hij het daarvoor behoedt? Nee, nummer drie. Nee, het is nummer Ja, Van Chak. Maar dit was gewoon een gele kaart. Je ziet als je even een tempowisseling doet, komen de Hongaren meteen in de situatie waarin ze niet willen komen. En maken ze overtredingen die niet nodig zijn. En is het van Nisteroy die bij deze blessure van Van Persie, die hopelijk meevalt, zich gaat warmlopen. Gespeeld. Bijna 42 minuten. Nederland leidt door de treffer in de 12e minuut van Van Persie. Maar het is niet leuk. Het is uh, onbehouden. Ik zit nog even naar de herhaling van de overtreding te kijken. Ontzettend onbehouden hoe Van Jack... Terwijl Van Persie eigenlijk in de aanname meteen de bal langzaam wipt. En er zelf achteraan wil. Hoe hij dan vervolgens Van Persie tegenhoudt. Ja, dit is tegenhoudt. 100% gele kaart. Ja, he? natuurlijk. 100% gele kaart. scheidsrechter doet dat niet. Gaffer er al twee. Dit had de derde moeten zijn. De Noorse scheidsrechter. Maar eh, ja, heeft hij blijkbaar anders geïnterpreteerd. Of hij stond niet goed. Maar als je dit ziet, ook al sta je niet helemaal goed. Zelfs dan kun je volgens mij zien dat dit geel is. Goed, Van Persie staat weer, dat is het goede nieuws. Die gaat op eigen kracht dan even naar de kant. Dat geldt ook voor Van Chak, trouwens, die dan maar deed om geel te voorkomen. Alsof hij zelf ook geblesseerd raakte bij de botsing met Van Persie. Nou, het kan wel pijn doen het, het, het, het kan min op geen zijn. Maar zo. ik zag in de herhaling dat hij al in de val keek naar de scheidsrechter. Ja, okay. En met zo'n hoofd van ik ga me een beetje aanstellen, dan loopt het misschien goed af. En blijf ik zonder print. Nou ja, ook weer 10 tegen 6,5 meter trouwens hè. Het is uh, een uh, gebaardsnijder nu ook. Het is absolute onzin dat het muurtje niet uh, naar achter wordt gezet. voor Snijder lijkt het snijder gewoon 9 meter. van 35 meter, meter knalt en uh, vuur op, pakt de bal. Voor Snijder lijkt dat gewoon 9 meter hoor. Dat ja, ja, ja, ja, ja. Terwijl de twee spelers uh, van Persi en Fransjak direct uh, binnen de lijnen komen en elkaar een handje hebben gegeven. Maar de scheidsrechter nog niet heeft uh, gezien dat beide spelers erin willen. Nog steeds niet heeft gezien. Dus die spelers moeten daar gewoon nog blijven wachten. Nog steeds heeft Moen niet gezien dat de twee spelers in willen. En nu gebaart hij dat ze mogen komen. Dus weer 11 tegen 11. Op het moment dat het balbezit is uh, over de middenlijn bij Gera. Gera speelt de bal naar Pinter. Pinter uh, dan weer even terug richting uh, Johash En Juhasz uh, weer naar Gera. Dan misschien naar Rudolf. Rudolf loopt, maar Matthijs uh, heeft dat doorzien. Priskin wordt vastgehouden, maar het balbezit blijft voor de Hongaren. Die er bijna tussendoor komen, maar uiteindelijk is het bijna niet goed genoeg. Maar het uitverdedigen van Matthijs is niet goed. De aanname van Pinter ook niet. En dus kan Nederland uitverdedigen via Snijden. Snijden van Persie, die dus weer terug is. Kuit kruist van Persie. Waar wil je met de bal naartoe? Aan de rechterkant van de wiel. Terwijl Kuit ondersteboven wordt gelopen in zijn weg naar het doel. Want dat heeft de scheidsrechter niet gezien. Ik moet ik dit keer eerlijkheidshalve bij zeggen, ik ook niet. Laschke, je... okay. ja. ik zag alleen de kuit ineens liggen. Oranje houdt de bal, kuit staat weer. Scheidsrechter heeft gezegd: uh, voetballen maar. Maar de bal ligt wel weer terug van de middencirkel nu. Aan de voeten van Joris Matthijssen. Dat zijn over het algemeen, nu met de jong en gaan niet de mensen die aan de bal zijn als het gevaarlijk wordt. Nee, wat je als tegenstander wel krijgt met het spel van het Nederlands zelf, Dat heb ik op een gegeven moment ook, denk ik, zo denk ik, geef iemand een geweldige ok. Want ik word er ook een beetje misselijk van, van het constante tikken en dingen en dit en dat. En, uh, ja, het lijkt me heel vervelend, het lijkt me wel irritatieopwekkend. Het gaat met de uh, balbezit uh, dan richting Van de Vaart. Van de Vaart, terwijl Snijder zich aanbiedt, uh, kiest voor Kuit. Snijder biedt zich nog een keer aan, krijgt de bal aan het hoofd van de middellijn terug. Weer de bal richting Van de Vaart. Maar het is echt... Uh, nou, ik, ik heb ditzelfde meegemaakt in een kwalificatieduel. Dat er zo wordt gevoetbald. Uh, nu gaat Sneijder letterlijk stilstaan. En, uh, ja, Jan Derksen stond ooit 32 minuten stil geloof ik in het Olympisch Stadion. Maar deze ploeg staat al bijna drie kwartier stil. Natuurlijk, er is geen gevaar met nog twee extra minuten. Maar het is buitengewoon vervelend. En uh, het is zo jammer dat er uh, geen gevolg wordt gegeven aan het oogstredende spel van afgelopen vrijdag. En je kan zeggen, ja het hoeft niet. Waarom zouden we? Maar ja, al zou je het alleen maar doen voor het publiek. Balbezit voor Sneijder. Mensen fluiten ook hier en daar een beetje. Hoor je voorzichtig ja. op de achtergrond. Het, het tragische eigenlijk van deze avond is dan dat de tegenstander denkt. Nou 1-0 achter. vinden we eigenlijk ook best prima. Want daar kunnen we nog wel mee thuis komen. En als het tweede wordt dan gaan we ook niet huilen. Kortom zo'n wedstrijd. En dan maar rondspelen En uh, rustig pasen. Ik... Ik zeg dat nogmaals, ik denk dat het percentage balbezit voor het Nederlands elftal inmiddels op 75% ligt. Ja, het doet me denken aan zo'n Duitsland-Oostenrijk in, wat was het, 82 of zo? Ja, of van, we hebben allebei aan 0-0 genoeg en, in de laatste wedstrijd van de PSV de een keer zo ja. van, ah, doe maar lekker en uh, het maakt allemaal niks uit. Balbezit is een uh, middel en geen doel en dat nee. is in de eerste helft uh, het omgekeerde nu. Uitverdedigen van uh, de Hongaren is niet goed, overname is van Van der Vaart. Ducac gaat ook een keer rennen, die heeft tot nu toe ook nog helemaal niets gedaan. Die staat er maar, die heeft echt zoiets van, nou ja, ik moet blijkbaar meedoen, dus ik doe wel mee. Maar ik vind er ook geen moer aan. Is het uh, balbezit nu uh, voor Snijder. Snijder die uh, glijdt dan weg de hoogte van de middenstip en die schiet dan nog een keer op doel. Ja, het wordt zo langzamerhand lachwekkend. Het is uh, echt vervelend om naar te kijken. Drie kwartier zit er bijna op, plus de twee extra minuten. En dan uh, zegt de scheidsrechter, uh, ik vind het mooi, uh, de, deze Norm Terwijl de Hongaren nog even het balbezit hebben. En Sneijden nog even een verontschuldigend gebaar in de richting van Persie. vallen valt me nog mee dat ze niet met elkaar gaan mailen. Want daar hebben ze alle tijd voor. Is het balbezit nu nog even voor Ducjak. Ducjak gaat denk ik een keer uithalen. Gaat in ieder geval het 16 meter gebied binnen. En uiteindelijk is er een slijding van Matthijsen voor nodig om de bal over de achterlijn te glijden. Matthijsen zegt: ik raak hem niet aan. De scheidsrechter staat er dichtbij. En dus krijgen de Hongaren de tweede corner in de slotminuut van de eerste helft. Ik kan me niet voorstellen dat we Van Persie nog terug gaan zien in de tweede helft. Want die loopt, uh, die loopt bepaald denk. mank. Zou die... Wenger ook weer blij mee zijn. Uh, ja. Geblesseerde Van Persie terug. Heel opkom. vrolijk ja. Hoekschop van de Hongaren. Bal voor de goal. Vorm kijkt, ziet het aan zich voorbij trekken. Bal komt uh, over het doel. Gaat aan de andere kant alweer over de doellijn. Rust. Wat horen we? beetje fluiten, sommige mensen met een beschaafd applausje, want we hebben wel de bal gehad en dus daarvoor. Maar spectaculair was het niet, eh, leuk was het ook niet, maar wel 1-0 dus door Van Persie.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 Herken je de hoeveelheid drank? Oh ja, vijf pilsjes, een glas gin, elf janevers, twee bloody marys en nou, uh, één tonic. En aan de Stiel <tie> herken je de vakman. U heeft al een heggeschaar van Stiel vanaf 199 euro. Stiel, enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Dit is Radio 1.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 Bij een aanslag in de Iraakse stad Tikrit zijn tientallen doden gevallen. Gewapende mannen in legerkleding bestormden een gebouw van het provinciaal bestuur. Ze lieten bommen ontploffen en maakten gijzelaars. Bij een vuurgevecht met bewakers kwamen zeker 45 mensen om het leven... onder wie drie provinciaal bestuurders. Tikrit ligt 150 kilometer van Bagdad en is de geboortestad van de vroegere dictator van Irak, Saddam Hussein. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat het terreurnetwerk Al-Qaeda erachter zit.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 U bent terug bij NOS Langs de Lijn, straks natuurlijk de tweede helft van Nederland-Hongarije en ook de analyse van de eerste helft. We gaan nu eerst weer eventjes naar Den Haag, waar vandaag wordt gedebatteerd over de mislukte evacuatie uit Libië. Wilco Bomen in Den Haag. Wordt het al spannend daar, Wilco? Nou, er heeft zich net wel een hele bijzondere situatie voorgedaan. Een aantal Kamerleden drong bij minister Roosenthal aan op duidelijkheid over wat er nou allemaal is gebeurd met de informatie uh, uh, over die plek waar die helikopter uh, is geland. En wat blijkt nu? Haskoning, het bedrijf waar die in die daar moest worden weggeha weggehaald... had doorgegeven dat er niet ver van het strand... Waar die, uh, waar die ingenieur stond te wachten op de helikopter... dat er niet ver van het strand een paleis staat... van de Libische dictator Gaddafi... met een gastenverblijf erbij en natuurlijk ook bewa bewakers. Maar die informatie die was nooit terechtgekomen... bij de mensen die een beslissing moesten nemen... over het wel of niet uh, evacueren van de man... Uh, bij de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken. Dus als koning had de informatie doorgegeven. De mensen die een beslissing moesten nemen over de evacuatie wist het niet. En na lang doorvragen van onder andere Alexander Pechtold van uh, D66... gaf minister Roosentaal dat zojuist toe. Waarom heeft u vertrouwd op de ambassade in Tripoli... honderden kilometers verderop... en informatie nou ja, die we allemaal op tv hadden kunnen zien? Dit is toch essentieel om direct te weten... Dit is een verkeerde locatie, bij klaarlichte dag. De minister. Voorzitter, wij hebben, ons, wij hebben ons gebaseerd op de informatiebronnen... die wij ook aan u hebben duidelijk gemaakt in de uh, brief die we naar u hebben gestuurd. En in het feit helaas, daarop hebben wij ons geba gebaseerd. Uiteraard geldt dat als wij hadden geweten van de, uh, van het, de aanwezigheid van dat paleisje van Gaddafi... dat we dan... Tot een, mogelijk tot een andere afweging waren gekomen. Laat ik daar ook, ook, ook ruiterlijk in zijn. Ja, minister Roosentaal zegt dus dat als die informatie over de aanwezigheid... van dat paleis met dat gastenverblijf wel aanwezig was geweest... in de toppen van de departementen... dan was er waarschijnlijk een andere beslissing genomen... over het evacueren van de ingenieur van het bedrijf Haskoning. Um, sorry, ik ook dacht dat we nog een fragmentje kregen. Maar okay, nee, dat was er doorheen, dit, he? ja, dit ja, dit was Het, is, het is duidelijk dat ze daar de Zodade tweede helft van Nederland-Hongarije gaan missen. Maar verwacht jij een latertje ook? Ja, dat wordt zeker een latertje. Want de Kamer zal nu zeker het naadje van de kous willen weten. Nu dit soort merkwaardigheden aan het licht komen. De minister is pas in zijn eerste beantwoording bezig. Straks gaat de Kamer nog weer een keer helemaal opnieuw. Andere ministers moeten ook nog het aan het woord. Dus dit gaat veel langer duren dan de wedstrijd eh, Nederland-Hongarije. Dan horen wij jou terug meteen na die wedstrijd. Ja, Nederland-Hongarije. Dus er is nog een andere wedstrijd al gespeeld in de groep van Nederland. En dat heeft een nieuwe nummer twee opgeleverd in onze pool. Want Zweden won vanavond van Moldavië. Onder meer met Svoboda. Grankvist, Wernbloom, Ibrahimovic en Elmander in het elftal. Ibrahimovic miste daar een strafschop. Het werd daar wel 2-1 voor Zweden. Dat nu op 9 punten staat uit de 4 gespeeld. Dat is 6 punten achter Nederland, maar ook nog een wedstrijd te goed. De Hongaren, voor de duidelijkheid, die hebben ook 9 punten... maar uit tot nu toe 5 gespeelde wedstrijden. Henk Spaan is hier voor de analyse van deze wedstrijd. Ja, Henk, je zal dan net zien... Dan, uh, dan hebben wij allemaal zin in een hele mooie wedstrijd... en dan wordt dat het dus niet. Ja, en uh, je kan zeggen dat Nederland niet genoeg doet, maar Hongarije doet natuurlijk helemaal niks. Uh, als ze de bal hebben, dan zie je gewoon spelers die dan rond de middellijn, uh, waarvan je zou kunnen verwachten dat ze een sprintje inzetten, die wandelen gewoon. Hongarije is niet gekomen om uh, iets te doen. Uh, Hongarije is gekomen om de schade beperkt te houden. En net als uh, in de eerste wedstrijd gaan ze lopen schoppen. En uh, er is natuurlijk wel misschien iets te veel neiging bij Nederland... om ze te proberen te vernederen. Maar vergeet niet dat de laatste twintig minuten van die wedstrijd daar... hebben ze alleen maar geprobeerd om Nederlanders uh, te raken. Ja. En dat hebben die Nederlanders zich... Uh, die onthouden dat. En, ja. uh, en, maar nu gebeurt er weer hetzelfde. Duidelijk is in elk geval dat het minder sprankelend is... dan de eerste helft van vrijdag. Hoeveel minder sprankelijk? Wat vind je van het spel van Nederland? Nou ja, Nederland uh, doet genoeg. Doet net genoeg. Uh, ja. Het is misschien heel raar, maar ik dat die, die steekbal van Van Persie op Kuit. dat vind ik zo'n verschrikkelijk goede bal. Ja, Voor mij ja, is ja. het helemaal uh, oké, okay, hoor. Die, ja. uh, die, die, dan is het al bijna genoeg, weet je wel. En uh, dan had hij nog een keer een bal op Kuit. waaruit Kuit uh, op doel had moeten schieten. Dat was een paas over een meter of twintig. Uh, ook een geweldige bal... Ja, en ik zie Sneijder een overstapje van Sneijder. Gewoon waarmee hij een andere speler helemaal vrij zet. Ja, dat is die spelvreugde waar Wesley Sneijder het uh, ook nog uh, over had... in aanloop naar deze wedstrijd. Maar is er ook niet een heel erg groot verschil tussen uh, de fase voor de goal en na de goal? Het is net alsof het na de goal ineens ophield. Nou ja, toen hadden ze natuurlijk... Uh, de overwinning was toen min of meer uh, ja, in ieder geval uh, voor, voor de eerste helft veiliggesteld. Ja. Uh, ja, ja, ik weet niet, maar die mensen moeten ook allemaal uh, zaterdag en zondag competitie spelen. Dus uh, het zijn echte pr full profs. Dus uh, dat hebben ze sowieso in hun achterhoofd. Ja, maar goed, dan denk ik dus, als je, als je het dan met z'n allen hebt over spelvreugde... en het gaat zo lekker en we willen tandje ja. erbovenop en zo... heb je dan zomaar in je hoofd na zo'n 1-0, oh, ik moet... Uh... Zaterdag weer Premier League voetbal spelen. Nou, of Serie A. Of, ja, ja? ja dat, dat realiseert iedereen zich. Die, uh, uh, uh, zeker als je voor staat, dan uh, ko komt die gedachte bij je op. Maar dan weten we eigenlijk weer terug bij af. Dan, dan hebben we <coughs> toch weer dat resultaat voetbal te pakken. Er wordt nu wel een beetje op resultaat gespeeld. Maar, maar, maar nogmaals, er, wordt ook, er worden ook prachtige dingen <laughs> worden er vertoond. En ik vind het erg jammer dat die Hongaren en de scheidsrechter beschermt uh, Nederland weer niet. Want Van Persie die, uh, die komt niet meer terug. Heitiga, het is echt een dikke. Een vette rode kaart, die elleboog van die, uh, van die Hongaar die die krijgt. Afvalaai wordt twee keer geschopt, nodeloos. Uh, zuiver uit cynisme om hem met spelen te beletten. Dus uh, ik vind uh, dat je Hongarije dat wel heel erg kwalijk mag nemen. Ja, die, die, die fases die je dan nu nog heel af en toe ziet... Hè, met, het, met het toch mooie voetbal... Um, wie valt daar uit de toon? Ja, ik vind Dirk Kuyt. Uh, het, ik denk wel dat het... Misschien heeft het ook wel een, een beetje mentale oorzaak. Dat hij ziet gewoon dat hij kan aan de combinatie gewoon niet meedoen. En nu maakt hij dus een paar echt technische grote fouten. Hij uh, maakt die goal niet na die steekbal van Van Persie. Uh, hij uh, laat aan de zijlijn gewoon een bal van zijn voet springen die uitgaat. Hij uh, had op doel moeten schieten in de 33e minuut toen Van Persie hem vrijzetten. Ja, slechte voorzitter. Zandt ja, nog keer ja had, precies. Hij had ook nog een slechte voorzet uh, toen hij hem vrij had. Dus ik vind Kuit uh, uh, niet zo goed spelen. Het is eigenlijk een terugkerend verhaal. He? Want het was richting het WK ook al het verhaal. Ja, aan de andere kant. Je hebt hem wel nodig. Denk ik. Want hij doet verschrikkelijk veel werk. Ja. En uh, je, je ziet ook bij dat schaarse Hongaarse balbezit. Dan loopt hij ontzettend goed aan de rechterkant de positie te verdedigen. En dan uh, is, hij, is hij weer uh, meters aan het maken. Dus... Ja, het, het, dat is een hele moeilijke beslissing, zal dat worden als Robben fit is... om uit te maken of Robben daar komt te spelen of dat kaart moet blijven staan. Jij ja, was de afgelopen vrijdag echt positief over Ibrahim Affalai, ja, Vind die je vanavond aan, van hem? Nee, ik kom niet aan de bal. Uh, ik heb het idee dat hij iets te veel naar binnen komt. En dan gaat Pieters dus niet buitenom. Er was uh, uh, vlak voor rust een keer een moment dat iedereen aan de binnenkant stond van het veld. Dat de, dat de linkerkant volkomen open lag en, en uh, Pieters kwam niet. En dan moet die, uh, Pieters moet wel komen. Anders heeft het geen zin dat Aferlein er binnenkomt. Ja. Dit trage spel en die nonchalance die er toch onmiskenbaar in zit. Hoe, hoe kan je dat doen kantelen? Uh, nou ja, goed. Van Nistelrooy komt er nu in. Die wil natuurlijk, uh, die wil natuurlijk een goal maken. Uh, misschien... Elia brengen? Ja, Wil nog wel eens helpen? Ja, nou misschien nu wel. Maar ik vond niet dat hij uh, beter, beter inviel dan Afvalaai speelde afgelopen vrijdag. Maar goed, kan. En Strootman kan komen natuurlijk voor snijder of Van de Vaart. Uh, maar misschien moet hij gewoon uh, in de rust even zeggen van jongens, één klein tandje erbij. Ja, en wij gaan er dus al vanuit dat Van Persie, die de laatste minuten er niet helemaal fit uitzag... Nee, ik, denk dat dat die, ik hoop dat het gewoon een kneuzing is. Hij werd heel hard geraakt. Uh, er was een dikke kaart overigens ook weer... Ik hoop dat het gewoon een kneuzing is en dat het niet die blessure aan zijn knie weer is. We gaan richting de tweede helft. Ik geef u nog één tussenstand mee. België speelt op dit moment ook thuis tegen Azerbeidzjan. De ruststand is daar 2-1 voor de Belgen. En voor de Belgen scoorde Jan Vertongen al in de twaalfde minuut de 1-0. Het werd daarna 1-1 door Abishov van Azerbeidzjan En vervolgens een kwartier voor de rust door Timmy Simons... die tegenwoordig bij Nürnberg speelt 2-1. De Belgen dus aan de leiding halverwege. De tweede helft van Hongarije uit bij Nederland. Bas. En Jack. Twee invallers, één een aan de kant van Nederland. één aan de kant van Hongarije. Die van Hongarije maar eerst. Dat is een man die in de basis stond afgelopen vrijdag. Dat is Vladimir Koman. Die gaat binnen de lijnen komen. En vervangt Adam Pinter. Die al een gele kaart heeft. En aan Nederlandse zijde inderdaad de wissel van Persie. Die in de kleedkamer is achtergebleven. We zullen straks informeren wat de ernst is van zijn blessure. En binnen de lijnen komt Ruud van Nisteroy. En die heeft er ongetwijfeld veel zin in. Uh, inderdaad, uh, wat Heng Spaans zegt, uh, vervelende overtreding van de Hongaren. Maar als je de bal iets sneller laat rondgaan... dan uh, voorkom je zelf dat je in de duels uh, komt waarin je uh, schoppen kan krijgen. En dat zal ongetwijfeld van Maarwijk ook wel verteld hebben. Want het is niet nodig. Je kan uh, gewoon met... Sneller spel, die ploeg helemaal aan Vlaarden spelen. En dan uh, hoef je het niet te doen in een soort uh, vernederende situatie. Maar gewoon vanuit een structuur aan kwaliteit. Balbezit voor de Hongaren. Met uh, balbezit voor Van Csak op eigen helft. Avlaaien moet naar de bal toe. Dat doet hij eigenlijk half. Wacht. Gaat de bal naar de zijkant. Naar Lazar, de rechtervleugelverdediger. Die heeft een gaatje gezien in het centrum. Vados, die uh, vrij komt. En dan de opening gevonden bij Zuzak. Dat is nog wel een aardige bal. Van de wiel moet mee terug. Heeft hem uiteindelijk te pakken. Kan hij nog binnenhouden om een corner te voorkomen? Ja. De grensrechter aan de andere kant komt eigenlijk te laat om te zien of die bal nou wel of geen corner was. En geeft nu een corner. Dat heeft die man echt nooit kunnen zien, want die komt drie stappen te laat. En nou is het zelf wel boos, omdat men daar de indruk had dat het een ingooi had moeten zijn voor de Hongaren. Nog los van het feit of het klopt, maar de grensrechter aan deze kant doet maar wat. Want die heeft dat nooit kunnen zien. Hoekschop voor de Hongaren. Genomen, kort, gedribbeld. En dan schieten. En, en, doelpunt. Ja, 1-0 of 1-1. Het zat er een beetje aan te komen. En het is Rudolf de spits die dan scoort. En het is uh, heel vroeg in de tweede helft gelijk. Die bal wordt onderweg nog van richting veranderd ook. Ik denk dat Erik Pieters de ongelukkige is die die bal het laatst raakt. En hem zo achter vorm ziet gaan. Maar uh, de hoekschop kort genomen. Ook daar staat iedereen eigenlijk weer een beetje af te wachten wat er gebeurt. Dan komt die bal bij Rudolf. Die dribbelt naar binnen. Dan glijdt er nog eentje weg. Dat is Schneider. En dan wordt er geschoten vanaf een meter of 15 En wordt die bal onderweg nou zeker één of misschien wel twee keer richting veranderd. Dan is het gewoon reden. hè? Ja, nou ja, je roept het over jezelf af. En Nederland zal dus nu gewoon extra stappen moeten gaan zetten om een overwinning te gaan behalen. En dat is dan het leuke aspect in het restant van deze wedstrijd. De eerste minuut van de tweede helft, de gelijkmaker van Hongarije. Ja, back in reality. Het is gewoon voetbal. En zelfs een café krijgt tegen de grootste ploeg van de wereld, bij wijze van spreken, een, een mogelijkheid. En niet dat dit een uh, café-elftal is en niet dat Nederland het beste team van de wereld is. Maar het is een voorbeeld om aan te geven dat er in iedere wedstrijd, in iedere kwaliteitsverschil uh, altijd wel een mogelijkheid is voor de onderliggende partij. En daar profiteren de Hongaren van, de gelijkmaker uh, via Rudolf. Balbe zit nu voor Avelay, Die meter over de middenlijn. Sneijder raakt de bal kwijt, krijgt uh, een schopje van achter. Uh, ja zit de scheidsrechter, Gerda maakt de overtreding. De coach, uh, Egevadi, uh, is het er helemaal niet mee eens. Maar de staat er heel dichtbij en terecht dat deze vrije trap wordt gegeven. En Nederland kan die vrije trap laten nemen door uh, Snijder op 35 meter van het doel. Dan gaat hij weer uh, voor de poeier of uh, geeft hij de bal aan de rand van het 16 meter gebied... waar veel Nederlandse aanvallers en middenvelders en ook verdedigers zijn opgesteld. Voor de zoveelste keer trouwens komt er geen kaart voor Gera... die hier absoluut ook geel voor had moeten krijgen, de overtreding. Vooruit maar, driemans muur, afstand uh, behoorlijk dus naar het doel. Snijder schiet in de muur. Die bal spat eruit en komt dan in de middencirkel voor de voeten van Pieters. Die hem meegeeft aan Van der Vaart. Van der Vaart zoekt en kijkt. Bal richting Van Nistelrooy gespeeld. Wordt eruit gekopt. Opgevangen weer door Kuit. Nederland zal nu nog moeten gaan beuken. Derde minuut na de rust naar de gelijkmaker van Rudolf. 1-1. De stand. En het balbezit voor John Heitinga. Die opent naar de linkerkant van het veld. naar Valay. Die moet een paar stappen terug doen om de bal te kunnen aannemen. Dat doet hij overigens feilloos. Gaat de bal naar Sneijder. Snijder zoekt. Wie beweegt. Van Nistelrooy naar de bal toe. Onderschepping van de Hongaren. Uitbraak van de Holgaren. Rudolf komt nu bij de bal naar het wippertje van Priskin Komt de bal voor de voeten van de Nederlandse verdedigers Heitinga. Bal uh, via van de vaart. Uh, en Snijder naar de linkerkant van het veld. Avalaien. één keer aangenomen speelt de bal naar Pieter. Stoogt van de middellijn van de vaart. Uh, in de spits loopt van Isderooi. Die het hakballetje ontvangt uh, van Snijder Snijder meteen diep naar uh, ja, Kuik. Maar die bal is net iets te hard. Waardoor Fulop op de rand van het 16 meter gebied de bal kan pakken. Om zich heen kijkt of er niemand meer staat. Hij kan gerust zijn. Er staat niemand meer. Nederland plooit zich enigszins terug rond de middenlijn. Van Nistelrooy geeft nog een beetje aandrang op het moment dat de bal naar voren wordt gespeeld en Nederland weer kan overnemen. Mathijs is er sneller bij dan Priskin. Mathijs speelt de bal richting Van Nistelrooy. Houdt hem al goed uit de rug, wordt vastgehouden, maar houdt het bal bezit via Snijder. Had de bal naar de rechterkant gemoeten, kiest de verkeerde optie en daar kunnen de Hongaren weer van profiteren. Met het balbezit nu over het middenveld en daar is Komand de man die de bal aanspeelt naar Ducac. Ducac vanaf de linkerkant, Hongaren ruiken, zo langzaam maar zeker wel kansen natuurlijk. Naar die gelijkmaker, Prischina gespeeld op de punt van het strafschopgebied Aan de linkerkant van het veld Rudolf gezocht, maar niet gevonden. Het uitverdedigen van het Nederlands elftal gaat nu met een boog op de helft van de Hongaren. Maar levert dus automatisch balverlies op. Daar komen ze weer. Koeman aan de rechterkant. Gerard totaal vrij. Maar Dzoezak aangespeeld. Scheidsrechter staat eigenlijk in de weg. Dus waait Djudjak weer uit naar de linkerkant. Terwijl hij eigenlijk naar het centrum wilde. Levert de bal af bij de zijlijn. Moet een voorzet komen. Twee mensen voor het doel. Rudolf draait en draait en draait en draait. En moet dan langs de jong. Geeft de bal aan Djudjak. Zijn voorzet komt voor de voeten van Gera. 2-1 voor de Hongaren. Haha, een prachtige goal. Dat moet gezegd van Gera. Die de bal ineens op de slof neemt. En zo staat Hongarije met 2-1 voor. En betaalt Nederland de tol. Voor het lakonieke optreden in deze wedstrijd. Hongaarse publiek. Helemaal door het dolle. Hongaarse spelers door het dolle. Achter ons onze Hongaarse collega's trouwens ook. Dat mag dan ook. Want Hongarije neemt de leiding in de Amsterdam Arena. Hoogmoed komt voor de val. Nederland heeft de mazzel dat het nog uh, heel lang is in deze wedstrijd. Maar ik vind het ontzettend leuk voor de Hongaren dat ze hier op voorsprong komen. En ik zei het al eerder, ieder team krijgt tegen wat voor team dan ook kansen. En die gaan er nu opeens gewoon wel in. En Nederland moet zich voor de kop slaan over het feit dat men in de eerste helft heeft gedaan wat het heeft gedaan. Want nu moeten die spelers die dan volgens Henk inderdaad terecht voelprof zijn en denken aan datgene wat er in het weekend gebeurt, vol gas geven. En dat is aan nou hetgene wat ze net niet hadden gewild. Balbezit aan de rechterkant van het veld bij Van der Wiel. Van der Wiel naar Kuit. En Kuit nu tussen twee mannen. Nu wordt het een wedstrijd. Twee en achter. Kan Nederland gewoon... Deze wedstrijd nog in winst omzetten. Dat zou dan ook wel weer een prestatie zijn. Alhoewel, die Hongaren zijn niet zo sterk. Maar als je nou eindelijk een uh, mogelijkheid hebt om uh, gewoon goed afstand te nemen in deze groep. Om de, te doen wat je moet doen. Namelijk van een tegenstander winnen die je met 4-0 vernedert in, uh, in Budapest. En dat op deze manier nalaat, ja, dan mag je dat zelf verwijten. Onzorgvuldige pas van Sneijder. Sneijder probeert Van Nistrooy te bereiken. De Hongaren komen eruit. En nu gaat opeens alles ook een beetje lukken bij de Hongaren. Want Rudolf speelt om twee man heen. Kan de bal dan onder controle houden. En het bal bezit via Dujak ter hoogte van de middellijn. Tot in ieder geval een wedstrijd nu. Dujak aan de rechterkant te maken voor de 2-1. Gera vrij met de bal gaat midden door naar Priskin. Maar die staat buiten spel. Vrij schop voor het Nederlands elftal, Snel genomen. Want Haast nu natuurlijk. 51 minuten. Nederland 1. Door de twee goals in vier minuten tijd. In het begin van de tweede helft gemaakt door Rudolf en Gera. Afelij vanaf de linkerkant kruipt naar binnen. Zoek contact met Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, aanname goed. Van Nistelrooy, breed geven. Oeh, te breed. Maar Van de Wiel. Het idee was goed bij uitvoering. Zwak Van de Wiel kwam wel de rechtervleugelverdediger. Maar de bal zeilt langzaam. En gaat aan de andere kant van het veld over de zijlijn. ingooien voor Hongarije. Tegen de cornervlag aan. Aan de Hongaarse linkerkant. Elia gaat straks invallen bij Oranje. Terwijl hij op dit moment bezig is met warmlopen. We zeven minuten in de tweede helft spelen. En voor het geval u het niet gelooft, Hongarije staat gewoon met 2-1 voor. Na nou, twee doelpunten in de tweede helft. Van der Vaart gaat er gewoon bij liggen. Vergeet de bal. Snijder probeert iets te doen. Nederland moet oppassen dat het straks ook niet ge gele kaarten gaat oplopen. Want de irritatie wordt nu bij de Nederlanders opeens groot. Maar ze kunnen zich eigenlijk niet afreageren op de Hongaren. Je zou jezelf een schop moeten geven. Balbezit van de Hongaren. Gera speelt de bal naar voren. Kan Pliskin erbij komen? Nee. Geeft een duwtje in de rug van Matthijssen. Mag je eigenlijk gewoon laten doorspelen. Want Matthijssen had balbezit. Met de vrije trap is snel genomen richting de Jong. Het tempo gaat omhoog. Moet omhoog. Van de Vaart aangespeeld door De Jong. 52,5 minuten gespeeld. Kuit komt de bal halen ter hoogte van de middenlijn. Snijder wijst de bal. Gaat breed naar De Jong. De Jong schuift hem verder breed naar Pieters. Aan de linkerkant van het veld. Dus Afelay. Afelay halverwege de Ongaarse helft. Twee mensen bij zich. Dribbeltje. één kwijt. Krijgt een tik van Gera. Die dus zo even ontsnapt aan Geel na een flinke overtreding op Snijder. Nu vrij schop snel genomen. Affalay, Bal voor de goal. Hoekschop. Omdat er een been tussen zit van Lazar. Maar Gera, de aanvoerder en de maker van de tweede Hongaarse goal, had uh, tot twee keer toe een gele kaart moeten krijgen. Krijgt hij tot twee keer niet Hongaren nu boos. Zeggen, wij hadden in de eerste helft zo'n vrije schop. Toen namen we hem snel en mocht het niet. Nu mag het wel. En krijgt Oranje een Corner. Corner die genomen gaat worden van de linkerkant van het veld met de rechtervoet snijder. Terwijl uh, Matthijs bij de eerste paal staat, komt ook gaan mee naar voren. Pulop kon er in ieder geval niet bij komen. De Jong kan de bal wel of zwaar met het hoofd beroeren. Maar leunt dan ook nog een keer uh, op de rug van de tegenstander. Wordt niet bestraft door de scheidsrechter omdat de bal wordt naast de kop. En zo is deze kleine mogelijkheid voor Oranje weg. En gaan de Hongaren in de persoon van uh, Marton Fulop, ...doemen van, dus van Ipswich Town alle tijd nemen voor het nemen van de doeltrap. En dan zal de scheidsrechter daar direct handelen tegen gaan optreden. Want de Hongaren hebben zoiets van... ...ja, dit is eigenlijk wel heel vreemd. We worden met 4-0 afgedroogd in eigen huis. En we staan opeens nu in de Amsterdam Arena met 2-1 voor. Balbezit uh, voor de Hongaren. Gera, Gera en Priskin. Uh, overtreding van Matthijs. Er wordt niet bestraft. Uh, overname Matthijs, uh, uh, overname van de vaart. Maar dat is onzorgvuldig. Kan er niet bij komen Sneijder. Opeens zitten de Hongaren er beter bij. Zijn de combinaties ook iets beter. En is er via Koman en Johas wellicht ook ruimte om aan de linkerkant op te bouwen. En is Doetschak degene die aangespeeld wil worden. Dan is Latschko de man die hem krijgt. Dan is het uiteindelijk een overtreding van Kuit. Nee, zegt de scheidsrechter. Is het gewoon een duik van Latsko. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. En via Van de Wiel komt de bal terecht bij vorm. De laatste zes keer dat Hongarije en Nederland tegen elkaar speelde won Nederland. Anders gezegd sinds de 1-0 van Robbie de Witte 1985 won Oranje altijd van het Hongaarse elftal. Maar nu dus een achterstand. 10 minuten na rust. Balbezit voor Pieters. Een aflaai loert alweer op zijn mogelijkheid. Als hij de bal van Pieters zou krijgen. Een paar stappen lopen. tussen station nodig. Snijder, Die draait dan naar binnen. De andere kant op. Geeft hem negen mee met een boogje naar Van Isdrooij. De bal is te lang onderweg. Wordt uitverdedigd door de Hongaren. Opgevangen weer door Gera. Die hem meegeeft aan de rechterkant. Loert Priskin op zijn kans. Ja. Kan hij hem met het hoofd bij de bal? Ja. Kan hij hem klaarleggen voor Rudolf? Ook. Die gaat lopen. De voorzet moet dan terugkomen naar Priskin. Rudolf vanaf de rechterkant legt hem terug. En dan moet Gera de voorzet verzorgen, de maker van de tweede goal. Bal komt voor, wordt vallend gekopt door oh. de invaller slecht uitverdedigd door Van de Wiel. Zo houden de Hongaren de bal en mag de aanval voortduren met Jujjak nu vanaf de linkerkant. Goede voorzet ook en Priskin kan er weliswaar net het hoofd tegen aanzetten. Maar Pieter is zo in paniek dat hij de bal over de achterlijn knalt. Ja, ik denk dat uh, degenen die uh, hebben geroepen dat het uh, op Barcelona voetbal lijkt, dan uh, ze nu dan ook uh, het tweede hebben zien spelen van Barcelona. Want dit lijkt nergens op wat de Nederlands helft aan het doen is. Hoe kan dit Nederlands helft zichzelf weer opkrikken nadat het uh, zo langmoedig heeft gespeeld in die eerste helft? Het wordt, een, uh, het wordt nog een hele lastige avond om hier uh, de drie punten naar je toe te trekken. En Het zou een geweldige afgang zijn naar die goede prestatie van afgelopen vrijdag, de corner. Van Duchak komt indrijven, de eerste paal. Er moet voor hem komen. Bokst de bal weg. En er moet ook Avelay komen. Die moet de bal onder controle krijgen. Krijgt hij niet. Rudolf is er gewoon bij. En de Hongaren gaan echt op jacht naar 1-3. Daar komt het schot. En vorm hem pakt hem. <laughs> Ze krijgen echt kansen. Het is Hongarije eerder op dit moment bij 1-3 dan Nederland bij 2-2. Nou, dan nu maar. Van de Wiel met uh, Snijder terug naar Van de Wiel. Die de middenlijn overloopt nu. En dan uh, ziet dat er eigenlijk niemand afspeelbaar is. Dan moet de bal terug naar Snijder. Snijder kuit. Draait meteen goed weg. De goede kant op. Van de vaart wil de bal. Maar wordt overgeslagen. De bal gaat naar de zijkant. Van de Wiel. Van hem wordt een voorzet verwacht. Haalt eerst de eerste bal achter zijn stand mee langs. Moet dan zijn tegenstander voorbij. Of de bal breed geven aan Snijder Die hem voorschept. Van Nistelrooy. Bijna maait over de bal. Raakt daarbij wel een tegenstander. Zonder dat er veel opzet in het spel leek. Zeg ik dan, tegenstander is Van Tjak, dacht ik. Daarmee gaat het allemaal wel weer. Misschien dat Van Persie nog even heeft gezegd tegen Van Nistrooy. Wat mij betreft mag je. Het loopt allemaal weer, het gaat allemaal weer. Maar we gaan even goed verder met de vrije schop voor de Hongaren. Omdat de scheidsrechter het wel beoordeeld heeft als een overtreding van Van Nistrooy. Ik heb de hele dag in allerlei radioprogramma's mogen uitleggen... dat ik me toch niet kon voorstellen dat dit Nederlands elftal onvolwassen zou zijn. En uit een soort vlaag van laconiek... De wedstrijd zou laten lopen enzovoort enzovoort. Maar het lijkt er toch wel op dat dat 56 minuten al gaande is. Er is nog tijd om te repareren, maar heel veel tijd dus niet. Van Nistelrooy opent richting Avelay. Uh, Avelay gaat uh, over uh, de middenlijn via Sneijder. Sneijder tussen twee man in. Speelt uitstekend richting Avelay. Aan de rechterkant is ruimte, maar dat wordt wel gezien. Maar die bal is niet hard genoeg. Duitschak loopt het gat dicht waar van de wiel in wilde duiken. Het uitverdedigen van uh, de Hongaren is ook niet geweldig. En dan gaat de bal over de zijlijn. En dan zou het of een... Uh, ja, het is gewoon een uh, inworp voor de Hongaren. Omdat uh, de bal uh, via de voet van Adjidum over de zijlijn gaat. En Hongaren nemen alle tijd. Eén bal wordt geweigerd, tweede bal wordt geaccepteerd. En dan wordt hij ingegooid. Is het balbezit voor Kooman. Zeven uh, meter over de middellijn. Dan uh, de opening naar de rechterkant. Nu uh, is er opeens veel ruimte voor de Hongaren. Want de Nederlanders denken ook niet stringent met Gera nu een balbezit. Gera, daar is ook ruimte uh, tussen twee manen in. Bal even teruggespeeld door uh, Vados. Vados naar Juhas en Dusak uh, in de balbezit. Nee, daar waar je hoopt dat Nederland uh, iets gaat doen. en zo snel mogelijk die uh, achterstand wil uh, wegpoetsen. Is het Van Marwijk die weer verontrustend uit zijn de koud komt. Om te zien dat de Hongaren opeens blijken te kunnen voetballen. Als ze ruimte hebben en die ruimte krijgen ze. Gera geeft de bal voor. Komt die Priskin en die schiet er net niet in. Want als hij hem op de punt van zijn voet had gehad. Dan was het gewoon 3-1 geweest. 100% kans voor de Hongaren voor Tamas Priskin. Om de stand op 1-3 te zetten. Publiek in de arena wordt nu even als de bondscoach wel erg onrustig. Want uh, dit had toch eigenlijk niemand verwacht. Na de Gala voorstelling in Budapest waren de mensen hier naar de arena gekomen om vooral veel oranje goals te zien. Van Nistelrooy nu goed storen, krijgt een beuk. En Van Nistelrooy krijgt niet alleen een beuk, maar ook een vrije schop. En degene die het Juhasz. doet, blijkbaar Johasj, krijgt geel. De derde gele kaart in deze wedstrijd allemaal voor Hongarije. Daar had de scheidsrechter, maar dat hebben we eerder gezegd, nog wel wat extra kaarten kunnen, moeten trekken. Maar dat deed hij niet. Vrije schop voor oranje, meter of 35-40 van de Goal. Van de Vaart achter de bal indraaiende voorzet gevraagd. De Jong mee, Matthijs mee. Ja, ik uh, ga er vanuit dat Van de Vaart ook weer uh, voor de knal op het doel gaat. Maar het is toch uh, percentagegewijs niet echt makkelijk om een bal van 35 meter erin te schieten. Dus ik zou een andere optie kiezen. Gaat hij er zelf voor? Ook hij? Nee, hij niet. De bal komt uh, vanuit een kopbal terug bij Sneijder. Die glijdt weg, maar heeft de bal nog onder controle. Avelay had kunnen kiezen voor Van de Vaart, ziet dat niet. Dat zou je ook zien dat je dan net niet de openingen ziet die je moet zien... Nu de bal van Van der Wiel op de borst bij Kuit Teruggegeven richting Heitinga die daar nog eens blijven staan na de vrije trap van Van der Vaart. Dan Pieters. Pieters krijgt de bal onder controle. Speelt de bal naar Sneijder. Sneijder naar Van der Vaart. Allemaal vijf 6 zes meter over de middellijn. Het is daar nu klein het gebied om mensen aan te spelen. Maar omdat Van der Vaart goed wel een wegloopt krijgt hij de bal aangespeeld van Sneijder. Probeert dan om een man heen te komen komt de bal uiteindelijk bij de Jong. Dan laat Van Nistelrooy zich ook goed vallen, terugvallen uit de spits. Uh, en speelt de bal dan via een combinatie naar Pieters. Nederland begint een beetje aan te dringen. Maar de muur van Witten ja, die laat zich op dit moment nog niet vermurven. Het is een echt totaal andere wedstrijd geworden. Dat heeft u begrepen. Oeh, Snijder, mazzeltje tot de gelijkmaker. Snijder, 2-2. Ja. Omdat hij de 1-2 eigenlijk met een tegenstander opzet. De bal met een gelukje terugkrijgt. En dan plotseling vrij voor de keeper staat. Dan is het voor voorstijder een koud kuntje om de hoek uit te zoeken. Hij kiest voor de verre hoek. En de bal gaat keurig langs het doelbal. Het is 2-2 na een uur. En dat is het gelukje dat Nederland dan wel nodig heeft in deze wedstrijd. Snijder zoekt echt contact met, ik denk van de paard. Maar uh, krijgt de bal via een tegenstander terug. Vrij voor de keeper. De bal er langs. 2-2. Het is ook zo'n boefie nog, Snijder, Want uh, hij wacht even op de helft van Hongarije. Omdat hij nog even de doelpunt wilde zien. Hij stond te kijken naar het scherm. En wordt dan door de scheidsrechter vermaand om te zeggen van kom dan terug. Het is 2-2. Dus het zal uh, allemaal wel weer recht komen. Maar je moet toch even opletten. En Nederlands Nederlandse helftal gaat nu misschien versnellen. En heeft het nu denk ik wel gehad met Hongade. Vrije trap voor Oranje. Afolaj pakt de bal zelf maar in de handen. En denkt er zal de schetsen van Fluiten voor een overtreding. En van Snijder gaat de bal naar Kuit. Tempo gaat nu omhoog. Nederland snel op jacht naar de 3-2. Kuit. Kuit, 16 meter gebied in. Geeft hem richting Van de Wiel. Van de Wiel met een voorzet. Gaat op de voeten van Lasco. En Nederland op 3-4 meter van de achterlijn gooit de bal snel in. Van de Wiel richting Van de Vaart. Het tempo ligt nu opeens uh, aanmerkelijk hoger dan uh, tot nu toe uh, na de twaalfde minuut. Het doelpunt van, uh, van Persi in de eerste helft. Afalai, Afalai, gaat versnellen. Afalai gaat om Lazare heen. Afalai geeft die bal voor, komt strak voor. Wordt weggewerkt en Nederland krijgt een corner Het is uh, de tweede in de tweede helft. De vierde in totaal en de man die we gaat nemen is Snel uh, sneller Snijder. Snijder die de bal voor moet gaan zetten. Dat doet met de tweede paal van Nistelrooy. Wil naar de bal toe, komt niet bij de bal omdat Juhas voldoende in de Maakt ook een overtreding, wegloot. werd voorgevloten denk ik. Of, van uh... Van Nistelrooy. oh dat zou kunnen. Nou, dat wordt volgens mij als ik ja, hij gebaarde het wel, de nou ja, Het was een duel met Juhas en Van Nistelrooy bij de tweede paal. Het had al niet zoveel meer op het lijf omdat de voorzet kwam veel te ver en te hard was. Dus ze konden er allebei niet bij. Een beetje duwen, een beetje trekken. 62 minuten op de klok. 2-2. Emmanuel Wilson wordt de eerste invaller bij Nederland eh, na van Nistelrooy. Oké, okay, want Elia kijk ik inderdaad, loopt nog steeds warm. Maar Wilson gaat inderdaad zijn trainingspak uitdoen. 2-2, 62 minuut van de wedstrijd. Een Hongaren de bal via Gera, die hem terugkaatst op de eigen geld. Van een beetje ongelukkig, beetje hard. Maar heeft hem aardig onder controle. Rudolf dan aangespeeld bij de tegenstander in zijn rug. Dat is hij in Dan gaat de bal breed. Zuzak wacht tot hij in het spel betrokken wordt. Dat is voorlopig niet zo. Koeman. De invallen wel. Aardig 1-2. Nu toch Jujac. Van afstand zou hij kunnen schieten. Krijgt de kans niet. Gera vanaf de rand van het strafdopgebied schiet de bal meters naast. Maar dan ook echt meters. Wie zal eruit gaan? Pieters. Ja, denk je dat? Ja. Oké. Okay. Terwijl uh, Sneijder net gebaarde naar Van Marwijk. Er moet iemand aan de linkerkant. Dus die, die doelt er wel weer op Elia. Pieters heeft uh, inderdaad last van de blessure. Gaat nu ook zitten. Hij zal dan uh, direct vervangen gaan worden door Emmanuelsson die nu langs de zijlijn staat. Aan de zijkant wordt ook gebaard uh, bij Oranje van tegen Pieter. staan maar op, want uh, je wordt uit je lijden, je fysieke lijden, laten We hopen voor PSV dat het uh, geen gevolgen heeft voor uh, de wedstrijd van aanstaande zaterdag. Snijder staat even met uh, Van Marwijk te praten. En uh, net uh, maakte echt Snijder het gebaar van, we hebben aan de linkerkant misschien wat meer dreiging nodig. Pieters, de man die vervangen wordt door Urbi Emmanuelsson. We spelen nog uh, officieel hier uh, 27 minuten. Stand 2-2. Dus Nederland is nog niet in veilige haven. Maar dat het uh, goed zou komen, daar zijn we eigenlijk wel van overtuigd. Omdat uh, het tempo wat omhoog is gegaan. Ubi, Emmanuelsen met zijn eerste balcontact. Kort op uh, Affelaai, Affelaai, Snijder. Ik vind het overigens sowieso los van het feit of Pieters nou wel of niet geblesseerd is. Dus geen gekke wissel omdat je toch wat meer voetbal nu krijgt van achteruit. En dat zal men toch nodig hebben. resterende deel van dit duel. Klein half uurtje nog. Kuit, rookte van de middenlijn. Twee keer wegdraaien van de tegenstander. Schijnbeweging, dat lukt. Bal terug naar de eigen helft. Matthijsen die op 10 meter voor de middenlijn nu de bal kan aannemen. Speelt hem eroverheen. Snijder, van de vaart. Dat is een aardige combinatie. Hakje naar Affelaai. die loopt eigenlijk net voorbij de bal. Kan hem nog wel oppikken. Dan moet Kuit van grote afstand gaan schieten. Maar glijdt hij uit. Dat is niet voor het eerst. We hebben Snijder al een paar keer weg Westen glijden. Van de vaart al een keer. Affelaai al een keer. En nu Kuit. Kan niet aan het veld liggen, want dat is altijd goed hier in de ring. Fantastisch, redden, ja. Vooral het uh, 1634 e veld schrijf <laughs> van uitmuntende te zijn. Uh, ze je toch heel vaak weg, blijkt ja. nog steeds. Uh, de balbezit. Uh, de balbezit is voor Fulop, terwijl uh, de mensen hier in het stadion een beetje fluiten. Omdat het een beetje lang duurt ook. Komt de bal terecht op de helft van Oranje? Is het van de vaart die de bal kan koppen? Moet het nog een keer doen voordat Rudolf aan de bal komt. Uiteindelijk komt toch Rudolf aan de bal. Sterker nog, die probeert om Nigel de Jong heen te gaan. Maakt een theatrale rolbeweging. Uiteindelijk via het hoofd van Van de Wiel en het boogballetje van vorm die de bal meegeeft van Van de Wiel. Gaat Nederland oprukken over de middellijn. Van de Wiel heeft meters voor zich. Maar ook Kooman speelt de bal naar Kuit. Kuit slecht aangespeeld richting Van de Wiel. Bal door Latschko over de zijlijn gespeeld. En Kuit uh, oogt inderdaad uh, soms een beetje stuntelig uh, technisch gezien met dit soort uh, ballen. Maar zoals gezegd, hij werkt ook ontzettend hard. Dus hij heeft altijd een enorm pre in dit elftal bij Van Marwijk. Bal uh, van rechts naar links. Bal die hem, uh, de man die hem opvangt is uh, Emmanuelson. Son. In zijn uh, 14e Interland. Afolai aangespeeld. Die uh, heeft de teller al wat verder staan. Nummer 34 alweer voor hem. Snijder die wegdraait van invaller Koeman. En dan de bal aan de rechterkant kwijt kan bij Kuit. Terug naar Snijder. Van de Vaart wijst in het strafselgebied waar de bal naartoe moet. Snijden met de buitenkant, lukt niet. Bal stuit af, komt voor de voeten van Kuit. Dan recht voor het doel voor de voeten van Aflaai. 35 meter van de goal. Waar ligt de ruimte? Bij Emmanuel Zonne aan de linkerkant. Die er dus nu staat om daar ook te komen nu. Krijgt ook nu de bal, maar speelt hem dan weer terug. Breed naar Aflaai, terug naar Emmanuel Zonne. Dan weer terug bij Af, terug naar Matthijs. Het gebeurt nu wel allemaal op de Hongaarse helft. Dat zal geen verrassing zijn. Na 65 minuten bij die 2-2 stand. Inspeelt paas op Van der Vaart. Die Van de Vaart bijna on Van de Vaart slordig behandeld. Dan kan Rudolf gaan lopen met de bal. Als hij twee Nederlanders kwijt. Krijgt hij een piepklein tikje. Gaat hij even laten leggen. Dan moet je inderdaad toch nog fluiten denk ik. Dat doet de scheidsrechter niet. Zo heeft Nederland met een gelukje de bal. Hé, hey, meneer Welson, Sneijder vraagt om de bal. Sneijder verreweg de, de beste man aan de Nederlandse zijde. Omdat op het moment dat hij aan de bal is er iets gebeurt. Nu ook, draait van de man weg. We weten dan uh, dat er aan de andere kant weer geopend kan worden. Even een korte bal richting van de vaart. Loopt altijd uit de dekking snijden. Kuit speelt de bal even terug naar Heitinga. Weer loopt snijden tussen de linies in, maar krijgt hem nu niet. Emmanuelsson in balbezit. Elia loopt zich nog steeds warm langs de zijlijn. Emmanuelsson, de bal even teruggespeeld naar Mathijsen. De formatie van Egevari, de Hongaren trekken zich verder terug op het moment dat de te hoogte van de middellijn is van, van de Vaart. Die dan naar mijn idee veel te diep staat om in balbezit te komen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Nacho de Jong en vervolgens Emanuelson aan de linkerkant van het veld. Maar het is breien, het is zoeken naar een opening die er ongetwijfeld direct met een geniaal, of een geniaal moment zal komen. Misschien via Avalai, misschien via Sneijder, Avalai en Sneijder aan de bal. Snijder weer en die uh, gaat nu aan de dribbelen. Oh, beginnen van dit oh, schitterende bal, die draait weg van een Rand maar schiet er een op en dat betekent dat... Oh, hij stond bij het spel ook na de paas van Snijder. Maar het moment waarmee Snijder eigenlijk uit het niets een bal uh, zo plotseling inlevert bij de spits ja, is van Distro ja. in dit geval is wel knap. Nou, ik vraag me dat inderdaad af. Ja, hij komt want... terug uit buitenspelpositie. Hij kwam een meter op terug. Ja, Oké, okay, prima. Ja. Uh, nou ja, prima. Buitenspel en dus een vrij schop voor de Hongaren. 23 minuten nog te gaan. Maar wel weer knap gezien dus van Snijder. We weten dat hij dat kan. Rudolf aan de bal. Wat kan hij nog na zijn goal, zijn gelijkmaker? Misverstand dreigt even achterin bij Oranje. De bal gaat terug naar vorm. Die vind ik eh, toch nog wel weer redelijk cool alles oplost die keren dat hij wat moet doen. Zijn doeltrap wordt doorgekopt door de Hongaren notabene tot bij Kuit Aan de rechterkant, die moet dan de tegenstander voorbij. Dat lukt niet. En zo heeft Hongarije de bal weer terug. Lasco in balbezit, sterke linkervleugelverdediger. Eh, dan gaan de Hongaren er opeens vandoor. Is dit dan de mogelijkheid op 2-3? Briskin geeft de bal en Ducjak kan de bal uiteindelijk niet in het doel krijgen. Maar wat een enorme kans weer voor de Hongaren. Onvoorstelbaar. Die Hongaren die moeten gek worden van datgene wat dan al net ne ne even niet goed gaat. Want het was toch weer een enorme kans. En als die Prieske gewoon die bal zelf schiet, is er niks aan de hand. Verkeerde stap in het centrum was van Mathijsen. Vorm maakt het hem overigens wel moeilijk. Maar dit is onzorgvuldig uitgespeeld. Terwijl Nederland inmiddels alweer in balbezit is met snijden. Kuit loert op de mogelijkheid. Kuit staat geen buitenspel. Krijgt de bal nu aangespeeld. En Van Nistelrooy staat wel buitenspel. Het scheelt steeds heel weinig. Maar het scheelt steeds net genoeg om de vlag terecht op te steken. Nog te spelen. Een uh, 21, 22 minuten. En dan zal er nog wat blessuretijd bij komen. Voorlopig staat het nog steeds 2-2. En voorlopig is Nederland dus twee dure punten kwijt. Maar het is allemaal voorlopig. We kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen hoe dat voelt. Om een uh, kwalificatiewedstrijd te spelen en die niet te winnen. Dat is uh, voor je gevoel eeuwen geleden. Toch in ieder geval jaren. Als de bal van de Hongaarse doelman Fulup in de richting gaat van zijn aanvoerder maar Die duikt onder de bal door. Dat doet Emmanuelsson ook. Die mag dan zelf de ingooi gaan nemen. En heeft dat inmiddels gedaan naar Heitinga. 69 minuten. 2-2. Van Persie, Rudolf Gera, Snyder. en die volgorde maakten de goals. Het balbezit is voor Van Nistrooy. Die kwam als vervanger van Van Persie en die levert hem in aan de zijkant bij Van de Wiel. Die kan een harde bal knap controleren. Moet hem dan terugspelen naar Van Nistrooy. Dat doet hij wat lakoniek. Zit een Hongaars been tussen. Het probleem wordt weer opgelost door Van der Vaart. En geeft de bal weer aan Van Nistrooij. Die wil nu langs de tegenstander. Gaat wel heel makkelijk dat hij de bal. Maar hij krijgt een tik in zijn gezicht. Ja, maar hij gaat wel heel makkelijk hij de voet. Ja, maar hij, hij krijgt, ja, wel, maar hij krijgt echt een tik in zijn gezicht. Ja, oh, nou, dat is mij niet opgevallen. De ja. wedstrijd gaat door. De wedstrijd gaat door. door. Priskin in de bal bezit. Speelt de bal even terug op het middenveld naar koman. Aan de rechterkant van het veld wordt dan uh, de bal gespeeld. Maar die is te hard voor Lazar. Waardoor Vorm de bal makkelijk kan pakken. En Avalai helemaal meeverdedigend uh, kan uitverdedigen. Avalai nu helemaal in zijn defensie. Het heeft niet zoveel zin om uh, als uh, aanvallers. Te diep te staan om de bal mee te gaan opbouwen. Je zal toch uiteindelijk die 3-2 een keer moeten gaan maken. Snijder in balbezit. Snijder kijkt en ziet Immanuel van niet bewegen. De Jong gaat dan bewegen.